Bij het jaarlijkse stierenrennen in het Spaanse dorp Pedreguer, niet ver van Valencia, is een man van 28 overleden. De Spanjaard werd door een stier op de horens genomen, in het ziekenhuis is hij overleden. Twee anderen raakten gewond. Alle festiviteiten zijn voor de rest van de dag afgelast. De stieren waren losgelaten in het centrum van het dorp en werden door de nauwe straten gejaagd, zoals dat ook gebeurt in Pamplona. Daar vielen dit jaar bij het stierenrennen 14 gewonden. In Stieltjeskanaal in Drenthe zijn bij een verkeersongeluk vier mensen om het leven gekomen, drie volwassenen en een kind. Ze waren met hun auto met aanhanger in het water terechtgekomen. Een duikteam van de brandweer heeft de inzittende uit het kanaal gehaald, maar reanimatie had geen succes. De scheepvaart in het Stieltjeskanaal werd stilgelegd. Voor het eerst in acht maanden gaan er weer Russische toeristen naar Turkije. Rusland stelde vorig jaar een boycott in nadat een Russisch gevechtsvliegtuig in het Turks-Syrische grensgebied was neergehaald door Turkije. De Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan hebben de ruzie vorige maand bijgelegd. En dat betekent onder meer dat Russen weer in Turkije op vakantie mogen. Het weer wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vanuit het westen meer bewolking. Later vanmiddag in het noorden en midden van het land lichte regen. Vanavond overwegend droog. Het is 19 tot 24 graden. Morgen volop zon. En temperaturen erheen loopt van 24 tot 28 graden. Na het weekend wisselvallig. En ook lagere temperaturen. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 5 kilometer. Vertraging een kwartier. Door een autobrand op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Maarse 5 kilometer. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk bij Knoppen plein, 5 kilometer. Vertraging is nog wel een half uur, maar alle rijstroken zijn weer vrij. A28 van Amersfoort naar Zwolle.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 Dank je Om deze single van Poller en Bull te draaien. Zo, een je nu weer gewoon Straight up, zo aan het begin van uur twee van Zandvoort op zaterdag. Ik zeg Zandvoort een hele goeiemiddag. En uh, fijn dat jullie allemaal nog luisteren. En wil je trouwens meekijken in de studio aan de tolweg? Tina, valt weinig te zien hoor. Ik uh, sta er alleen. wwwcfm livenl wwwcfm livenl Nou, wat gaan we nu, twee allemaal doen? We hebben zo dadelijk, zo rond kwart over drie contact met collega Jap Jabres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 De top 10 van deze kwalificatie krijg je verderop in uh, uur 2 van Zandvoort op zaterdag. En hier is Koens en This Girl.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 ligt voor je open Doe het gewoon en Maak het maar Waar Je weet hoe het kan lopen Dus lopen, lopen, lopen Ja, yeah. als je niks doet Niks doet Dan wil je nooit Ja yeah. Dus geloof In jezelf uh. Juist wanneer het lijkt alsof Alsof het niet meer loopt Je kan rennen, rennen Rennen met je hoofd Omhoog, hoog, hoog en Word te wakker want dit is jouw droom Je geeft hoop je geeft hoop, hoop, hoop en daar gaat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 Ja, zeker op. natuurlijk. Uh, uh, uh, hij heeft nog niet beter gekwalificeerd, voor zover ik weet. En hij uh, evenaart eigenlijk de prestatie van Jan Lammers ooit. Ja, geweldig. Ooit nou, is de tot de derde plaats gekomen en dat was de enige Nederlander tot nu toe. En nou is Verstappen er ook bij. Ja, en dan dus ah, zie je hem ook, meteen hij gaat, maar gaat, maar zit, bij, de, bij de persconferentie. Helemaal leuk. Ja, ja, Ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat gaat helemaal goed komen.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 maar um, je, je krijgt een vertekend beeld. En dat vind ik jammer. Waarom zijn er niet 14 ploegen? Dat, wat, wat normaal is eigenlijk. Op uh, in de derde klasse. Ik, uh, ik, heb, ik heb niet de wijsheid van de KFB. Wacht godsje dank. Want dan was ik niet wijs geweest. <laughs> dat, uh, uh, ja, uh, raar. Raar, raar, raar. Ja, vind ik ook. Ik krijg in ieder geval een, een, een keeper erbij. Een keeper van uh, HFC 2.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 Een beetje achter de vorder moet zitten, want, uh, af en toe was Stamford dit jaar, vind ik, laks. Uh, te laks, uh, voor de, de, de status die het heeft en uh, wat ze kunnen. En dat, uh, dat is dus niet goed gegaan. Het, uh, alleen de tweede competitie, de tweede, um, uh, periode, moet ik zeggen, van de competitie. Dat ging goed. Stamford gewonnen, weliswaar, bleef buitenvelders, buitenschot.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 Uh, daar kan je behoorlijk geld verdienen, ook als, als, als vrouw zijnde. Uh, in Nederland is het uh, nou flinke onkosten goed, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, ja, dan doe je het eigenlijk ook meer voor de eer van de club En uh, ja, speel je een Nederlands team, dan doe je het voor de eer van de land. En dan krijg je misschien ook nog wel wat, wat, wat, uh, wat geld. Maar ja, echt, uh, echt van kunnen leven, dat, dat lijkt me uitermate sterk. Dan uh, moet je een geheime sponsor ergens hebben. Nou, dat, uh,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 Werd er eigenlijk maar volgens mij één wedstrijd gewonnen. De rest wordt grof verloren en dankzij de heer op het knie dat ze weer terug waren. Um, het gaat nu weer gebeuren. Southampton gaat een klasse hoger spelen. En, maar de ellende met het handbal is er is geen backup. Er, er is geen tweede team. Er is geen jeugd wat door kan stromen. Men is bezig, hoor ik fluisteren, met een jeugdteam. Maar dan zijn dat jongens. Ja, ja. En, het, het is niet florissant zand in Southampton wat het betreft hm. handbal. Jammer, jammer, ah. jammer. Ja, hockey daarentegen. De dames die hebben dus promotiewedstrijden gespeeld uh, in de na-competitie. Die hebben ze niet gewonnen. De handel, in de hockey gaat het heel anders. Je speelt dan een toernooi met vier ploegen. Die allemaal in aanmerking om een klasse hoger te gaan spelen. Um, de eerste twee van die uh, halve competitie, een halve competitie toernooi, moet ik zeggen. Uh, gaan omhoog. En de rest niet. En soms is het van die vier het laatste geworden. Uh, dat heeft dan wel een paar oorzaken. Uh, het team was niet compleet. Er waren. Uh, uh, het was ook nog een, nou echt niet de deur, het was uh, voorbij Amersfoort. Dus, ja, uh, helaas niet, uh, dus helaas weer vierde klasse voor de dames van uh, ZHC. Oké, okay, da ja. daar wil ik niet eens over praten. Da dankjewel Jan Fris voor deze sportupdates. een hele fijne zaterdag verder en morgen lekker snuffelen op de markt. Hè? Uh, nog even, even oh. kijken, want vandaag en morgen is er uh, beach tennis bij Mango's. En dat is internationaal, uh, internationaal uh, toernooi... waar punten voor de internationale ranglijsten zijn te verdienen. begint om uh, 11 uur en ik meen dat het om 7 uur s avonds is afgelopen. Vandaag en morgen. Oké, okay, dankjewel Jap. Een heel fijn weekend. En tot een ja, andere ja, keer. Ja, is gelijk. Oh, uh, Oké, okay. hoi. En wij gaan uh, weer uh, wat uh, muziek draaien. Hier is Valko. Blijf zo'n mooie platen. Hier is Genie. Genie, kom. Come on. Stij af, bitte.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 Oda. Oda wie ons?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 Ze komen. Ze komen, zich zu holen. Ze werden zich niet finden. Niemand wird zich finden. Du bist bei mir!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 bijna helemaal op de zaterdagmiddag bij C.F.M. Stomvoort. Nogmaals, goedemiddag. Je hoorde en die mooie uh, zingel Afdeutsch, jawel. Dat was uh, Genie, Zal dadelijk de evenementagenda. Maar eerst de nieuwe single van Lost Frequencies. Zomerse dag. is mooi voor alle evenementen die op stapel staan. Je hoorde trouwens de nieuwsing van Last Frequency samen met Sandro Cava. En dat was inderdaad de Beautiful Life. Drie overal half, half, vier. Nou, zullen we even wat evenementen met je doornemen. Want vandaag en morgen kunt u genieten van de DNRT op het circuit. Kom vandaag en morgen naar de DNRT 12 uur race...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 ja, de weersvooruitzichten zijn, het zijn toch wel goed. Dan gaan we naar aankomende dinsdag... want aanstaande dinsdag treedt om vijf uur in de middag... de Emory Hills School op. Vindt allemaal plaats op het Raadhuisplein. Zij spelen een gevarieerd programma van jazz, klassieke en hedendaagse muziek. En uh, je bent van harte welkom en de afteree is natuurlijk helemaal gratis. Geniet lekker van uh, muziek van jazz, klassieke en hedendaagse muziek... door de Emory Hills School op het Raadhuisplein. Aankomende dinsdag dus om 5 uur. Dan gaan we naar aanstaande vrijdag, want dan hebben we weer een toeristenmarkt in Zandvoort. In de hele maand juli hebben we trouwens elke vrijdag een toeristenmarkt. De markt begint om 4 uur en vindt plaats op het Gasthuisplein. Een sfeervolle markt gericht op de toerist en de andere bezoekers van Zandvoort. En natuurlijk ook uh, uitermate geschikt voor de Zandvoorters zelf.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 Zelden was een DTM-race zo spectaculair en spannend... als op het uh, circuitpark Zandvoort. De wedstrijd in uh, 2013 leverde eveneens de nodige vuurwerk ook op. En ook in uh, 2015, uh, start de, 2016 staat de race weer uh, gepland in Zandvoort. Vindt dus allemaal plaats uh, aankomend uh, weekend uh, op uh, 15 tot en met 17 juli. En iedereen is van harte welkom daar.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 Dan gaan we eveneens naar volgend weekend, want uh, ja DTM-weekend... daar hoort natuurlijk ook weer een muziekfestival bij. En ditmaal hebben we het over het uh, Tropicana Festival. Terug van weg geweest en op vele verzoek, het Tropicana Festival. Beleef de tropische sferen uh, van de Caribium en uh, ga lekker uh, los op de uh, klanken van salsa en meranga. De aangesloten horecabedrijven van Festival Sanford nodig u graag uit...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 Turn around and say it. Walk this way. I was born oh, was in a brain. Mama said that every word was my name. I'm the best right. you ever had. play anyway. We're bringing it we're bringing it in. Het is een klassieke reddings van Boy George en Everything I Own. Ja, vanmorgen hadden we Goedemorgen, Zalvoort bij CFM tussen 10 en 12 uur. En daar te gast was uh, Ernst Brokmeijer van de Zalvoortse Racebrigade. En hij uh, praatte ons bij over alle activiteiten van de Zalvoortse Racebrigade. En gisteren hadden ze ook een uh, activiteit. Gisteravond namelijk vond de praktijktoets plaats.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 Moi, entraînant en matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader.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 Deze heer John Farnham heeft heel wat hitjes gescoord. En deze scoorde hij in 1986. Jorden met the Voice. Mocht je trouwens op de hoogte willen blijven van de laatste nieuwtjes uit Zalfoort, lekker meeluisteren naar de radio, naar CFM Zalfoort. dan kun je onze eigen CFM app downloaden. Hij is gratis beschikbaar in de Play Store, App Store en Windows Store.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 Dat die andere Haas junior even niet moeten doen, hè. Zeggen geld verdiend als water begint meteen te regenen hier in Zandvoort. Blijf wel lekkere muziek, hoor. met zijn single Leef. We gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. En uh, daarna ben ik nog één uh, uur lang bij terug met Zandvoort op zaterdag. Jawel, jawel. Daar weer, daarin uiteraard heel veel informatie en uh, lekkere muziek. Waaronder uh, zelf vlak voor vierde des van de Dobby Brothers.